10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De FNV wilde dat het kabinet in actie komt... tegen de belabberde arbeidsomstandigheden... bij de bouw van voetbalstadions in Qatar. U hoort het zometeen in het vervolg van Morgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is wat Meegens. In Borne staat op industrieterrein Veldkamp een bedrijfsverzamelgebouw in brand. Het gaat gepaard met veel rookontwikkeling. Brandweer onderzoekt of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Omwonenden hebben het advies gekregen ramen en deuren gesloten te houden... en ventilatiesystemen uit te schakelen. Er is niemand meer in het gebouw aanwezig. De oorzaak van de brand in Borne is niet bekend. De vakbonden zijn boos op Holland Casino. Het staatsschokbedrijf wil miljoenen besparen op arbeidskosten... nu het onder curatelen van zijn banken staat. De schulden van het bedrijf zijn sterk opgelopen. Op korte termijn bedraagt de schuld 100 miljoen euro. In totaal wil Holland Casino 36 miljoen euro besparen... door versobering van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moeten er opnieuw mensen weg. De vakbonden zijn geschrokken. Het huidige bestuurmanagement heeft een gebrekkige visie over de toekomst... en laat zich toch elke keer wel weer verrassen... als het gaat over de batenkant van, van het bedrijf... dus de opbrengstenkant van het bedrijf. En de weg die men nu lijkt te kiezen... ja, dat is toch de weg van de minste weerstand...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 Al krijgen gemeenten wel de ruimte om ouderen, zieken en gehandicapten duidelijk te maken dat ze best iets terug mogen doen voor de zorg die ze krijgen.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 Fabrikanten kunnen nu nog met allerlei trucjes het verbruik op de testbaan kunstmatig naar beneden brengen, zegt Natuur en Milieu. Ondertussen staan de auto's natuurlijk nog in de showroom en op een hele andere manier geafficheerd. Terwijl wij de daadwerkelijke cijfers, de daadwerkelijke praktijkuitstoot ook wel, wel, wel weten. En misschien is het ook niet precies goed, maar het is in ieder geval een heel stuk beter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 Het weer eerst volop zon. Vanuit het zuiden neemt langzaam de bewolking toe. En aan het eind van de middag en vanavond volgt regen. Het wordt 14 tot 18 graden. Komende nacht en morgen eerst nog buien. Later op de dag weer soms wat zon. En Het wordt flink wat zachter, 18 tot 22 graden. Jolanda van der Velden, wij staan er nog vast. Op zo'n 10 plaatsen. Er is net een aanrijding geweest op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar staat tussen de afritten Sint-Michels, Gestel en Kerkdriel... 5 kilometer. Was een aanrijding tussen een auto en een motorrijder. Tussen knopend Empel en Kerkdriel is de linker dicht. Nog langzaam rijden op de A2 Eindhoven richting België. Voor knopend Europaplein 4 kilometer. Nog veel drukte vanwege de Duitse feestdag op de A12. Tussen de grens, eh, vanaf de grens naar Arnhem, tussen Beek en 7 naar 6 kilometer. En dan ook een ongeluk op de A16. Veel vertraging van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Randweg-Dordrecht staat 7 kilometer. De rechte reishok is dicht. Dankjewel, Jolanda. Straks, dames en heren, de voor fraude veroordeelde wetenschapper... Diederik Stapel gaat preken in een kerk, hoort u zo bij de KRO. Aan de reclame, dit. Grotere wonen, je eigen bedrijf, meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan? Door nu vooruit te kijken, weet je wat jouw financiële mogelijkheden zijn...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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De FNV wilde dat het kabinet in actie komt... tegen mensonterende omstandigheden... bij de bouw van de voetbalstadions in Qatar. De voor fraude veroordeelde wetenschapper Diederik Stapel... gaat preken in een kerk. Kinderen die thuis onderwijs krijgen... zijn lang niet altijd eenzaam. Ik zit op voetbal en tafeltennis. En ik ga vaak naar buiten en dan fiets ik rond. Oh, en dan moet ik ook nog wel kinderen. Dus... Het is zeker niet dat ik me eenzaam voel hier. En de ochteltumeur van Henk Spaan, het is zeven en een half over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De FNV, dames en heren, wil dat het kabinet... de mensonterende omstandigheden bij de bouw van de stadions... voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar internationaal aankaart. FNV-voorzitter Ton Heerts, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit een auto, wat kan het kabinet daar nou aan doen? Nou, het kabinet kan natuurlijk zorgen dat zowel we in Europees verband als via de Verenigde Naties en dan met name de, de Internationale Arbeidersorganisatie, die in, uh, uh, in Genève is gehuisvest. Om daar de zaak aan de kaart te stellen. En uh, ja, je moet dan klein beginnen. Maar uiteindelijk als Europa er ook achter gaat staan en de wereld... dan hoop ik dat we toch kunnen bereiken dat hier geen slachtoffers meer vallen in uh, Qatar. Ja, voor de duidelijkheid, er vallen tientallen slachtoffers... Uh, bij uh, de bouw van die stadions voor uh, het WK Voetbal. Uh, dat zijn mensen met name uit Azië, heb ik begrepen, die daar werken. Uh, uh, wie binnen het kabinet vraagt u met name om actie te ondernemen? We hebben nu de brief gestuurd aan uh, Buitenlandse Zaken... de minister van uh, Sport, dus minister Schippers... en uh, uh, vicepremier uh, Asscher... Uh, als vertegenwoordiger uh, bij de Internationale Arbeidersorganisatie. Maar we hebben ook via onze uh, spelersvakbond... Uh, die is aangesloten bij de FNV gevraagd het te agenderen bij de KNVB. Dat is gisteren ook gebeurd. En het doet me ook goed dat uh, websites en bladen als Football International... Uh, er uh, heel duidelijk aandacht voor vragen, omdat men wel ziet dat beeld... dat als je straks uh, voordat het, dus, dus als de bal gaat rollen... maar je staat in feite op een, uh, op een uh, tribune waar uh, als het allemaal zo doorgaat... en het verandert niet, toch gewoon duizenden mensen hun leven voor hebben gelaten... ja, dan klopt er iets niet in onze, uh, in, in onze mindset om het spelletje voetbal leuk uh, nog te vinden. Kan wat u betreft het wereldkampioenschap voetbal überhaupt nog doorgaan? Nou, als, als, er, uh, als er dus niet wordt, uh, niks wordt gedaan aan die mensen-onterende arbeidsomstandigheden en we door uh, het accepteren dat het per dag uh, een slachtoffer valt dodelijk wel te verstaan, ja, dan dat lijkt mij volkomen duidelijk dat we dat, uh, dan het WK-voetbal daar niet zouden moeten willen. Nee. En gaat u daar dan ook actie voor voeren? Ja, dat doen we al. Uh, en uh, uh, uh, wij zijn uh, voornemens om eind deze week. Uh, een vertegenwoordiger van de FNV in een internationale delegatie mee te sturen uh, van verschillende bouwbonden uit de wereld. En die uh, hoop ik dat die zondag of maandag kunnen landen in Qatar om verdere druk uit te oefenen. En we hebben ook al een protestactie mee ondersteund voor het hoofdkantoor van de FIFA in, uh, in Zurich. Ja, daar praat de internationale voetbalwereld overigens vandaag over dit uh, probleem. Uh, ook al omdat het in de zomer te heet zou zijn om te voetballen daar in Qatar. Dus wordt weer overwogen om uit te wijken mogelijk naar de winter. Beetje merkwaardig, aangezien uh, FIFA-voorzitter Sepp Blatter. die toch zou moeten weten wat de economische en uh, de klimatologische omstandigheden daar zijn. Uh, vorige maand nog melden dat de keuze voor Qatar werd ingegeven door politieke en economische belangen. Ja. Dat is, ook, dat is ook werkelijk uh, de schaamte voorbij. Dat je dus uit politieke overwegingen uh, zo'n uh, uh, zo toernooi daar doet. Het is ook de wereld op zijn kop. Hè. Er moet straks weer een dak overheen. En dan moet er in de zomer met 50 graden airconditioning gevoetbald worden. Straks moeten we nog weer in de, in, de, in de winter, in de sneeuw. Moeten we zomerspelen gaan organiseren. Echt, dat is langzamerhand ook te gek voor woorden. Ook als je denkt in termen van klimaat en duurzaamheid. Uh, dat we de winter de zomer willen maken en de zomer de winter. Juist. Goed. Uw opgebrand kabinet is dus: steek je handen uit, zorg dat dit ophoudt. Dat die arbeidsomstandigheden daar beter worden. Anders geen WK-voetbal daar? Zeker. En we laten ook onderzoeken of toch Nederlandse bedrijven hierbij betrokken zijn. Uh, want die zullen we daar dan ook zeker binnen de Nederlandse landsgrenzen op aanspreken. Ja, nou weet u ook dat in dat soort landen schrikken ze er dan even van... en dan wordt de arbeidsinspectie even wat meer ingezet en dan lijkt het allemaal een beetje beter. Maar ja, over een paar maanden is het weer uh, bal, of niet? Alles, alles wat we kunnen doen om, uh, om uh, te zorgen dat er minder slachtoffers komen, zullen we doen. Ik heb niet de illusie dat wij uh, de wereld zomaar kunnen verbeteren, maar ik, heb wel, uh, ik vind wel dat we vanuit de FNV de plicht hebben om dit aan de kaart te stellen. En ik vind ook dat Nederland als fatsoenlijk land dat internationaal aan de kaart moet stellen. Dat heeft minister Kloem een tijdje geleden gedaan. Uh, rondom de textielindustrie in Bangladesh. toen daar een grote explosie was. Ja. Uh, en we moeten voetbal uh, uh, uh, het spelletje laten zijn. en niet uh, uh, een of ander uh, proces van arbeid. waarbij we accepteren dat mensen omkomen. Goed, uh, dat is duidelijk. Bent u ook zo laat opgebleven eigenlijk gisteravond? Ik ben uh, voor twaalf uur gaan slapen. Dus als u doelt op. Uh, de, de, de, de gang naar het torentje. en hoe dat allemaal afliep. Uh, daar heb ik me verder niet mee uh, bezig gehouden. Toen sliep ik al. Ja. U voelde maar aankomen natuurlijk. Eh, volgens bronnen van de NOS is er met D66 in dat torentje... dus met tussen de premier Lodewijk Asscher... de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... en Alexander Pechtold en dienst financiële woordvoerder... gesproken over hervorming van de arbeidsmarkt. Met andere woorden, dat raakt dan de Achilleshiel van het Sociaal Akkoord, toch? Ja, laat ik duidelijk zijn over het Sociaal Akkoord. De FNV, eh, maar ook collega's van CNV en MAP... maar ook de werkgevers hebben hun nek uitgestoken begin dit jaar om grote hervormingen toekomstgericht op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Daartoe hebben wij een sociaal akkoord gesloten. Dat moet nu worden opgezet in wetgeving. Uh, iedereen heeft zijn eigen uh, weg te gaan met de achterban. Voor het kabinet is dat de Tweede Kamer. En uh, daar bemoei ik mij op dit moment niet. Voor de FNV staat het sociaal akkoord. U blijft erbij dat er nog steeds niet aan gemorreld mag worden. Absoluut. Ton Heerts, de voorzitter van de FNV. Ik dank u zeer en rij voorzichtig...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 Uh, liepen wij er op een gegeven ogenblik tegenaan... dat uh, bepaalde dingen, denk bijvoorbeeld aan de evolutieleer... Ja, op school eigenlijk niet benoemd uh, uh, werden. Um, en terwijl hij daar wel heel veel vragen over had. En tegen dat soort zaken liepen wij aan... Um, en toen heb ik daar ook wel een, een gesprek over gehad met de schooldirecteur. En die gaf toen aan van, ja, waarom ga je die niet naar een openbare school? Maar wij hadden hier wel eens vriendjes over de vloer. En die kwamen hier dan gewoon vertellen dat God een sprookje was. Nou, daar had ik ook een beetje moeite mee. En dus besloten moeder Henny en haar man om hun zoon Jared, toen zeven, thuisonderwijs te gaan geven... En ze kregen ook vrijstelling op basis van hun specifieke christelijke levensovertuiging. Ja, het is nu twaalf. Ja, het was een beetje wennen aan het begin, maar ik heb het altijd wel echt leuk gevonden. En wat is het leuke? Wat is het, het, het speciale aan thuis krijgen? Nou, um, het is meer dat je, je wordt echt... De, leersp, de materialen worden echt aangemeten aan jouw leerstijl, en jouw tempo... En je hoeft dus niet, in, als je sneller bent... Als, op school is het soms dat je wat sneller bent dan andere leerlingen. Maar dan moet je toch nog wel dezelfde materialen uh, gebruiken. En hier op thuisonderwijs hebben we wel dat het echt op mij aansluit. Op mijn uh, tempo en op mijn leerdoelen. En ben jij sneller? Ik was wat sneller met het lezen. En met het rekenen en vooral ook met taal. En wat is je favoriete vak? Taal. Engels en Nederlands. Zinschortboken... De eerste verdieping is ja het leervlek. En dit is jouw uh, studiehoekje? Ja, dit is mijn uh, dit is mijn bureau. Nou jouw hoekje. Het is een uh, prachtig mooi rond bureau, computers. Ja, hier zit mijn moeder. Twee, allemaal boeken. Dit zijn ja, dit zijn mijn boeken. Dit is de boeken die hier. Dit vooral les materiaal dat we samen gebruiken. Wat woordenboeken en nog het boek van mijn moeder. En dit zijn uh, mijn boeken, stripboeken over de geschiedenis, over de jodenvervolging, over mandala, Mandela. En uh, hier hebben we wat boeken over rekenen. En uh, dit is mijn bureau inderdaad. We gaan zins ontleden. Ja, we gaan zins ontleden, inderdaad. Wat ik uh, gedaan heb is ik uh, heb een aantal zinnen uit een, uh, een boekje dat we gebruiken. Van onderwerp tot voegwoord heb ik uh, op een grote, uh, groot stuk papier gezet. Op een grote strook papier. Dat is een lint papier. En dat, gaat, uh, dat, dat knipt jij het dan in stukken, dan gaat het dus echt daadwerkelijk te zien ontleden. <laughs> nou, als je dan even dezelfde kant aan het doen bent... Ik knip ze nu in uh, twee stukken hier. Omdat, uh, twee, het zijn op dit moment even twee deelzinnen. Dus we hebben hier de, een naam, Veton. Dat is de naam van het uh, karakter in deze zin. Dus dat is de, uh, het onderwerp. van die model. hier in het midden met de... Gezegde. Het thuisonderwijs dat Jared krijgt is niet alleen individueel. Regelmatig ontmoeten hij en zijn moeder andere kinderen die thuisonderwijs krijgen. In de gewone werkweek hebben we meestal maandag werk, dinsdag werk, woensdag werk, vrijdag werk en donderdag gaan we dan of met een paar thuisonderwijzers naar een museum. of gewoon ergens waar het gezellig is om samen te ontmoeten en over dingen te praten. Ik heb altijd wel gehad dat ik gewoon prima mezelf kon vermaken en prima alleen kon uh, studeren. En ik heb, dit, is, dit betekent niet dat ik, ook, dat ik weinig sociale, omdat ik een kleine sociale ontwikkeling krijg. Ik heb een vrij grote sociale ontwikkeling, want ik heb, zit op voetbal en tafeltennis. Dus ik zie vrij veel kinderen. En als ik, vaak, ik ga vaak naar buiten ik ga, en dan fiets ik rond en dan ontmoet ik ook nog wel kinderen. Dus het is zeker niet dat ik me eenzaam voel. Want dat is het argument dat vaak gebruikt wordt, sociale ontwikkeling zou in het gedrang komen. Ja, dat, dat hebben wij inderdaad ook gehoord. En ja, Wij juist zien, juist omdat we als we elkaar ontmoeten... we met verschillende leeftijden bij elkaar zitten... is dat Jared en ook andere kinderen natuurlijk die thuisonderwijs krijgen... juist heel goed dat sociale gedrag ontwikkelen. Dat ze leren rekening houden met jongere kinderen. En ja, ik krijg daar regelmatig complimenten over. Maar ook als hij in contact komt met volwassenen... dan heeft hij er geen moeite mee om daar in het gesprek deel te nemen. De heer Dekker noemt in zijn brief uh, de sociaal-emotionele ontwikkeling... die beter uh, gewaarborgd is in scholen dan uh, thuis. En er zijn gewoon diverse onderzoeken waaruit blijkt dat dat niet het geval is. Zelfs uit een onderzoek dat in uh, 2011 door, in opdracht van het ministerie van OCW... is gedaan door het SCO koonsdam Instituut. En wat blijkt uit dat onderzoek? Dat, het, dat, het, dat er niks mis is met de sociaal-emotionele ontwikkeling... van kinderen die thuisonderwijs krijgen. Dus dat argument gaat niet op... Nee, dat gaat niet op. Dus we vragen ons ook steeds af... waarom dat steeds weer terugkomt in de discussie. En wat denkt u? Ik denk dat het een onderbuikgevoel is. Dat mensen zich het moeilijk kunnen voorstellen. Dat kinderen die veel thuis zijn... een goede sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen doormaken. Ja, ik, ik, ik, ik begrijp dat je gezegd niet zo goed. Morgen in Eigen Onderwijs, de thuisschool. Komt-ie. Uh, schooltje wat uh, eigenlijk gewoon een groot woonhuis bijna is. Boven woont die juf. Het is echt uh, de meest fantastische manier van uh, onderwijs van een kind volgens mij kan krijgen. Dat was het voor het proefje van morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via de mail. Goedemorgen Straks: Diederik Stapel. Weet u nog die wetenschapper die fraudeerde? Is de gast tijdens de preek voor losers. Eerste toch met humor. Hier is Henk Spaan. De SP wil de eerste klas in de trein afschaffen. Ongelijkheid is een concept waarmee het beperkte linkse wereldbeeld al honderd jaar worstelt. Een zesde klas, ergens in Amsterdam-Oost, was in de jaren dertig door een onderwijzer... met gevoel voor humor en onderscheid in drie rijen verdeeld. Koningsburg, Middelburg en Domburg. De leerlingen waren gerangschikt naar intelligentie. Zo abrupt... Hoeft het van mij nu ook weer niet. Op onze lagere school hadden we in de jaren 50 een 6a en een 6b. Leerlingen uit 6b waren voorbestemd voor het voortgezet lager onderwijs. 6a leidde op voor de MULO en de HBS. Was dat erg? Nee hoor. In 6b zaten jongens die hoger stonden in onze hiërarchie dan heel 6a bij elkaar. De identiteit van een kind is sterker dan het etiket dat anderen op hem plakken. Bovendien is alles relatief. Aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw kwamen rijke Amerikaanse vrouwen naar Italië om er een graaf, hertog of prins op te doen. Het geld zocht de adel om zijn status te verhogen. Die verhoudingen zijn al lang omgedraaid. Miljardairs vormen de nieuwe adel. Er zijn maatschappijen waar domheid in hoger aanzien staat dan intelligentie. De onze neigt ernaar. Onder Stalin en Mao kon je beter dom zijn, dan lieten ze je leven. Ik sluit niet uit dat er een tijd komt waarin mensen liever tweede klas reizen. Vooralsnog kampen we met het beperkte... SP-gedachtegoed. Dus na de eerste klas zullen ze binnenkort voorstellen het gymnasium af te schaffen. Iedereen naar de MAVO. Dat is de kern van het populisme. Roemer en Wilders trekken fijn samen op met de one-liner als teken van hun tweede klas klasdenken. Hexpaan, morgen in ochtend gebeuren van Neil Gugnerby. De Doobie Brothers. Het is uh, vier minuten voor half elf bijna. U luistert nog altijd naar de Caro op Radio 1. De frauderende hoogleraar Diederik Stapel klimt binnenkort de kansel op om te gaan preken. Stapel, die onderzoeken uit zijn duim zoog, volgende maand in de doopgezinde Singelkerk in Amsterdam. Inger van Nes, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent een van de organisatoren. Wat komt hij daar doen? Hij komt uh, zijn verhaal vertellen of in ieder geval een preek en een... Uh, een bijbelverhaal ook. Hij komt echt preken. Ja. Onder de titel De Preek voor Losers. De Preek van de Loser, ja. En uh, Loser hebben wij echt meer gezet als een, als een stempel. Uh, er komt ook uh, Maarten van Buren komt ook en uh, Anne-Marie Haverkamp. Wie zijn dat? Maar mensen, uh, dat zijn, Maarten van Buren is een hoogleraar die veel depressies heeft gehad. En Anne-Marie Haverkamp is een uh, moeder met een zwaar gehandicapt kind. En we hebben die stempel, loser, er bewust opgezet... omdat het het stempel is wat ze vanuit de maatschappij vaak krijgen. Of zichzelf geven. Uh, ja. Nou ja, kijk, als je leidt aan een depressie... kan ik me voorstellen dat je uh, je soms een loser voelt. Yeah. Maar een hoogleraar die uh, doelbewust de zaak belazert... is dat ook een loser in zijn eigen ogen dan? Nou, in ieder geval in de ogen van, uh, van veel mensen. Het gaat uh, ons over... Um, hoe gaan we eigenlijk om in deze maatschappij met, met falen? Hoe gaan we om in onze succesmaatschappij met mensen die afwijken van de norm? Vanuit een uh, christelijke traditie waar we in staan... Uh, probeer je eigenlijk altijd te kijken naar hoe zit het ook weer met vergeving? Hoe zit het met tweede kansen? En als we in deze maatschappij op dit moment kijken... dan is daar gewoon heel erg weinig ruimte voor. En daarin proberen we ja, een, een ongemakkelijk verhaal te laten horen. Ja, wordt de preek van Stapel dan ook een soort van boetedoening... als ik het goed begrijp, of niet? Dat is, uh, dat is aan hem. Hij, hij heeft de vrijheid om... Uh, hij gaat met een theoloog en een bijbelverhaal aan de slag. En dat, uh, dat, dat zullen we moeten afwachten. Ja, ook wij hebben hem benaderd om, uh, om met ons te praten over die preek. Uh, maar uh, na enige twijfel heeft hij daar toch van afgezien. Was het voor u makkelijk om hem over te halen om die preek te geven? Nou, hij was, um, hij was natuurlijk wel, wel, wel bang ook voor misschien alle negatieve media-aandacht eromheen weer. Maar uh, wat, wat ik begreep is dat hij wel gewoon ontzettend uh, ja, ook wel weer gecharmeerd was van dat wij gewoon naar hem toe kwamen. En gewoon zijn verhaal wilden horen in plaats van dat we er per se een slaatje uit wilden slaan of, of een en, uh, als een bad guy wilde neerzetten. Hij heeft fouten gemaakt en dat weet hij zelf ook. En daarvoor heeft hij ook zijn straf uitgezeten. Maar hoe ga je dan weer verder in je leven? En in de dienst met Diederik Stapel... komen ook dak- en thuislozen aan het woord... die ook zullen spreken over... hoe is het om uitgespuugd te worden in de maatschappij? Hoe sta je weer op na zo'n grote val? Dus dat... Uh, bij elkaar vond hij, uh, vond hij ons vooral... gewoon ook sympathieke mensen. En uh, ja, een mogelijkheid om... om te kunnen er weer te mogen zijn, ja. eigenlijk. Is het van uw kant ook niet uh, heel erg handig... publicitair gezien om hem uh, uit te nodigen... aangezien hij in de media niet of nauwelijks nog heeft gesproken? Uh, dus dat is natuurlijk een enorme publiekstrekker ook. Uh, ja, nou ja, of niet. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... nou, als Niederik Stapel komt, dat wil ik niet eens horen. Dat doet me zelf niet aan. Of... Uh, dat zou je eigenlijk niet mogen doen. Dus er zijn juist ook veel mensen die daardoor misschien wegblijven. Dus daarmee nemen we eigenlijk ook een risico. En ja, onze vraag is gewoon aan de bezoekers van durf je te luisteren. Dus zeg maar, kan je voor één uurtje je oordeel opschorten... Ja. en gewoon openstaan voor de mensen die daar staan? Goed, dat is de achtergrond dus. Uh, Diederik Stapel, een van de mensen die de preek houdt... bij de uh, preek van losers, van de loser. Van de uh, volgende maand in de doopsgezinde Singelkerk in Amsterdam. Inga van Ness, ik dank u zeer. En van deze uitzending, dames en heren, bijna half elf. Keurig op tijd voor Jeroen Wieluart. Jeroen, goedemorgen. Ja, Goedemorgen Sven. Wij staan voor de poort van onze grote koffiebereider in Utrecht, vlakbij het Kanaal. En dat komt Douwe Egberts, is sinds vanmorgen de trotse bezitter van het Gouden Windei. Iets heel anders dan het Gouden Kalf, dat is vrijdag allemaal. Over bedriegelijke producten gaat het komende half uur en ongetwijfeld wordt het het gesprek van de dag. Maar eerst nog even terug naar gisteren, zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal van half elf. Hier is Doald Mechts. Tenminste, tien bootvluchtelingen zijn verdronken... toen een schip voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa omsloeg. Er zouden 500 mensen aan boord zijn geweest... onder wie veel kinderen, zo meldt het Italiaanse persbureau ANSA. En er drijven nog mensen in zee. Eerder vannacht was al een schip met honderden vluchtelingen... aangekomen bij Lampedusa. En maandag verdronken 13 mensen voor de kust van Sicilië. In Borne staat op industrieterrein Veldkamp een bedrijfsverzamelgebouw in brand. Dat gaat gepaard met veel rookontwikkeling. Brandweer onderzoekt of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. En omwonenden daar in Borne hebben het advies gekregen... ramen en deuren gesloten te houden. De medische zorg aan asielzoekers moet beter, vindt ombudsman Meijer. Hij concludeert dat asielzoekers niet altijd terecht kunnen... bij een huisarts of in het ziekenhuis. Het gaat vooral fout met asielzoekers die op straat leven. En Meijer pleit voor de invoering van een zorgpas voor asielzoekers. De Milieuorganisatie Natuur en Milieu wil dat autofabrikanten worden verplicht een realistische weergave te geven van het brandstofverbruik van auto's. En daarom zouden de brandstofcijfers uit de dagelijkse praktijk gepresenteerd moeten worden. Die geven volgens de organisatie een realistischer beeld dan de cijfers van de fabrikanten. Die kunnen met allerlei trucjes het verbruik op de testbaan kunstmatig naar beneden brengen. En daarom begint de Milieuorganisatie vandaag met een campagne. Dat zijn de hoofdpunten. Duitsers op de weg en een probleem met een trein. Jolanda van der Velde, Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Nog een paar files. ja En onder andere ook op de A12. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de, Af en de Beek en 7 naar 6 kilometer. Heeft te maken met hun vrije dag. Verder files op de A2. Maastricht richting Eindhoven bij Hoogt 2 kilometer. En van Eindhoven naar België. Voor knooppunt Europaplein 4 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij het knooppunt Koenplein nog 3 kilometer. En dan de treinvertraging. Uh, heeft te maken met een aanrijding. Daardoor geen treinen tussen Den Dolder en Am tussen Utrecht en Amersfoort, daardoor meer dan een uur vertraging. Dankjewel Jolanda, tot morgen zeg ik vast tegen jou en tegen u thuis ook. Dames en heren, hartelijk dank voor het luisteren. Hier nu Jeroen Wielaert, de bus doet het weer en staat in Utrecht. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Trilogie, gisteren dus zeg ik onvergetelijk... een Nederlandse trilogie als literair antwoord op 50 tinten grijs. 25, 45, 70. Het leven van Hanna, beschreven door Jamal Wajatsi, David Pefko... en Daan Hirma van Vos. We waren samen al een heel eind in de duiding... van de opmerkelijke contrasten tussen de hitsige bestseller... en de Nederlandse romans. We konden het alleen niet mooi afronden. Ik zeg... Oordeel zelf, het is stijlvol, vol mooie zinnen... zonder dat de geilheid ervan afdruipt. Maar er kwam dus breaking news uit Den Haag. Dat kan gebeuren alleen duurde het even. Een lezer mailde aan lijn 1... Goedemorgen, waar slaat hij het op? Middenin een leuk gesprek, een onderbreking over niks. Eerst minuten wachten onder het genot van oude koeien... en dan het breaking non-news. En de verslaggever weet al te vertellen dat Teven niks zal zeggen... en dat hij erover gaat nadenken. BNR op zijn amateurs, aldus de lezer. Ik moet zeggen als presentator... Ik begreep het wel. Volkert van der G, Teven, daar zit veel Haagse druk achter. En u heeft inmiddels begrepen wat voor stemmingmakerij er weer is ontstaan. Daar hadden wij vandaag een leuke lijn 1 over kunnen maken in Harderwijk... maar dat doen wij dus niet. Nodeloos opruien. Mijn geliefde voorganger Prem was door zo'n inbreuk in het programma begonnen... met de verbouwing van de publieke omroep. Dat doet de politiek nu zelf en daarom staan ook wij volgende week woensdag bij het brede omroepprotest in Den Haag. Denk daar maar vast eens over na. Meer nog dan Volkert denk ik aan Wimme. Begin deze week besteden wij aandacht aan de jongen... die op tienjarige leeftijd uit Angola vluchtte, integreerde... en toch mogelijk zou worden uitgezet. Inmiddels is het besluit tot uitzetting gisteren een half jaar opgeschort... en kon Wieme zijn Nederlandse vriendin in de armen sluiten. Als het kabinet er over een half jaar nog is... kan Fred Teven ook in zaken Wieme laten zien dat hij een groot mens is. Goed. En dan nu... Het Gouden Windei. Daar heeft u al het een en ander over kunnen horen. Tegen half tien. Mooie bijdrage van collega Roel Pauw... van het NOS Radio 1 Journaal. Want was, wat was het nieuws? Hilde Anne de Vries van Foodwatch... We we vandaag bekend hebben gemaakt... ...wie de grootste misleider is van 2013. Uh, nou, de Gouden verkiezing is een verkiezing die wij elk jaar organiseren... ...en dit jaar hebben duizenden consumenten Natrena, Stevia, Kristalpoeder... ...als het meest misleidende product van dit jaar uh, verkozen. Gouden Windij daarvoor. Ik lees hier van uh, een, een toch erg mooi gestileerd potje Natrena. Stevig, met van die leuke bakjes fruit zie ik erop... Um, Stevia, het zoetje uit de natuur. De Stevia plant komt van oorsprong uit Paraguay. Daar wordt de plant door de oorspronkelijke bewoners... al eeuwenlang gebruikt als natuurlijk zoetmiddel. Stevia is wereldwijd ontdekt vanwege zijn goede eigenschappen. Het plantje is van nature 300 keer zoeter dan suiker... en bovendien caloriearm. Na heeft het goede van deze plant verwerkt... in een heerlijk smakende kristalpoeter. Meneer Norbert Capetti... U krijgt dan toch het gouden windei. Ja, heel vervelend. En dat is zo'n goed ding. dat Steve. Ja, het is hartstikke populair. Wij zijn echt verbaasd... dat wij deze prijs in ontvangst mogen nemen. Ik hoorde u bij Rol van Den Ja, En u bent naar boven gegaan met het gouden windei. Nou, ik heb hem niet aangenomen. Nee, Want dat zou impliceren dat er iets mis is met het product. En dat is totaal niet het geval. Het is gewoon voldoet naar alle wet- en regelgeving. En wat belangrijk is om aan te geven... is als je zeg maar één schepje pure stevia erin zou in, in, op een schaaltje yoghurt zou, stuur, zou strooien of in je koffie of thee zou doen zou dat echt helemaal niet lekker zijn het is namelijk 300 keer zoeter dan, uh, dan suiker Gillen naar de tandarts Nou, dat hoeft niet direct te gebeuren lijkt mij maar het is in ieder geval echt niet, niet lekker en dat is de reden dat wij een veel gebruikt, veel middelen gebruiken, maltodextrine om het uiteindelijk zeg maar gebruiksgemak te geven dus je strooit één schepje naar trainer stevia kristalpoeder over een schaaltje fruit hetzelfde als je met één uh, uh, theelepel je uh, suiker zou doen. Dus het, het gaat om gebruiksgemak dit Maar geval. dat maltodextrine, dat schijnt dan weer niet zo erg caloriearm te zijn ook. Het is caloriearm, ja. Maar is, u, zegt, u zegt het goed, het is nog, nog altijd in de verhouding van... Uh, te, nee, ik zeg dat het juist niet zo caloriearm is. Ja, het, het, het, ik, wij zeggen niet dat het, al, dat het calorievrij is, hè, voor nee. alle duidelijkheid. Dat heeft u net ja. ook voorgelezen. Uh, maar het past nog steeds in een, in een, in een, in een dieet uh, of in een normaal voedingspatroon. Het is goed om daar even, even over uit te leggen. Het is, het is een heel licht product. Hè. Dus als je een, een schepje Stevia Natrena kristalsuiker, uh, kristalpoeder zou nemen, is dat ongeveer uh, uh, nou ja, uh, een tiende qua gewicht als een schepje suiker. Ja. U zegt en namens... uiteindelijk is het uh, ja. dus uiteindelijk is het nog altijd ongeveer acht keer minder calorierijk dan suiker. Ja, u zegt dit uh, namens Douwe erberts uh, producent. Ja. En ja, u wil natuurlijk niet voor leugenaar uitgemaakt worden door die vlekken van Foodwatch, toch? Uh, correct, wij liggen li ook niet. Nee. Maar zij beweren, het is duidelijk, dat u het gouden wind ei krijgt voor toch een soort van misleiding op het etiket. We hebben Wil Jansen hierbij, zijn, zijn, zijn kenner van uh, de wereld. Ook hoofdredacteur van het Goede. Um, Culinaire tijdschrift Bouillon eh, onderzoekt dit al jaren. Eh, Begrijpt toch wel dat het gouden windei dit jaar naar dit goede potje is gegaan? Ja, nee, dat begrijp ik, want ik heb er ook op gestemd. Dus, uh... ste stevia, is het echt stevia wat jullie gebruiken? Of stevia glycooside. Stevia, stevia, stevia, <laughs> stevia Ja, ja, ja, ja een synthetische ja. natuuridentieke stevia. Hm. Dus dat is alvast de eerste, niet waar. Nou, het wordt wel gewonnen uit de Stevia Plan, natuurlijk hè? Ja, en dan ja. vervolgens synthetisch bewerkt. Nou, nou, ik ben geen dat, technicus, ik heb dat eh, niet eh, lang maar dus dat is mijn <laughs> ja. informatie. En dan ja. is er 2% in dit hele potje. 3 waarom ja. om, noem je het dan Stevia? Dat, dat, dat zijn mijn vragen. Nou ja, ja dat, dat, dat wat ik net al aangaf, weet je wel. Maar laat ik misschien ook even een heel duidelijk statement maken. Dat als er inderdaad zoveel consumenten, kritische consumenten, uiteindelijk bij ons aangeven hè, dat ze het misleidend vinden. Moeten we dan moeten wij ons zeker ook achter de oren krabben of we dat niet beter kunnen verzorgen. Maar waarom wezen... krabben jullie je niet van tevoren achter de oren? Want het is in mijn, nou, in mijn optiek, in de hele gezondheid, of in de hele voedsel. Industrie. Het begint met denken van we doen dit, maar we, doen, we laten ze geloven dat we dat doen. Nou, ik ben het niet eens met, met, met, met, met die, die stelling. Hè. Nogmaals, wij nee, voldoen zeg maar, uh, met, met deze etiketering ook volledig aan alle wet- en regelgeving. Uh, dus daar is ook uh, niks mis mee. Maar, ja, maar normaal, Dat, als dat, ik, dat ja. is ook iets wat even inhakend op wil. Dat is ook wat ik, wat ik uh, van tevoren bedacht. Aan de voorkant moeten jullie dat toch heel duidelijk bekijken. Want anders noemen jullie dit toch gewoon maltodextrine? Ja, dat klinkt natuurlijk niet zo lekker. Dat ben ik het allemaal eens. Het is zo lief. En daar staat ook dat het op basis van stevia is. Dus in dat, opzicht, dat staat ook op het etiket. Dus een, nogmaals, in dat opzicht uh, uh, uh, voldoen wij gewoon aan de, aan de, aan de regelgeving. Maar even, even nog terugkomend, weet je wel. wij nemen dit soort vormen van kritiek absoluut wel serieus. Ja, ik hoorde het ook. En de... wij stappen ook gewoon straks met z'n allen even de vergaderzaal aan. Joh, dat... dat kunnen we hier iets aan doen? Moeten nee. we hier iets aan doen? Nou, maar we hebben tot nu toe het gevoel gehad dat wij in ieder geval uh, uh, ons best hebben gedaan om dat goed uit te leggen. Maar kennelijk bij een kritische massa dus niet voldoende. Nee. Nou, ik zei het al, straks werd u daar al over al gevraagd door Roel Pauw. U zei toen ook al, te willen nadenken over aanpassing van de etiketten, de formuleringen en zo. Nogmaals gaat het nu ook uh, zonder gouden windei, maar wel met deze boodschap de vergadering in. Dus het komt misschien nog wel goed. Nou, we, gaan, we gaan er nu wel zeker uh, serieus over, over praten met z'n allen. Dat lijkt me ook heel terecht. Ja. Norbert Capetti, namens Douw Egbert, u kunt hier kort zijn. Dank ja. u dat u de, de bereidwilligheid u. had. Dat Gouden Windei, dat houden we lekker zelf. Om door te praten over veel meer van dit soort producten. Want dat is uh, wel duidelijk. Meneer Capetti, u staat hier als industriële ondernemer. niet. In alleen. Uh, luisteraars gaan we, wat dat betreft, ik neem afscheid van u. Kunt het nog een keer terugluisteren. <laughs> Dank u vriendelijk. Ik wil luisteraars uh, toch ook even meepraten. Want ik, ik, ik, ik kent het allemaal wel. En ik ga met uh, Wil Jansen hier en Hilde Anna de Vries van Foodwatch ook over door. Want het, een hele stapel ligt hier voor ons. Wat denkt u van producten die u wel of niet goedkoper gemaakt door Albert Heijn dagelijks meeneemt. Is het uh, allemaal zuivere koffie of uh, voelt u dus zich <laughs> enigszins misleid? Er is uh, ondertussen, en daar heb je het weer, uh, een flits. Rob Zoutberg, jij zit in Italië, er is iets in Lampedusa. Een uh, flits. Dit is een uh, extra uitzending van de NOS, Jeroen. Uh, Dorald Minkens hier. Uh, we onderbreken heel even deze lijn 1... want zojuist om half 11 hebben we gemeld dat er zeker 10 doden zijn. Tien dode vluchtelingen bij Lampedusa. Maar er zijn ontwikkelingen. Rob Zoutberg in, uh, in Rome, die weet meer. Rob, uh, wat kun jij ons vertellen? Nou, het laatste wat we nu gehoord hebben hier uh, via de nieuwssemmers... is dat het dodental is opgelopen tot 62 we horen hulpverleners die hier zeggen overal drijven lichamen in zee. En als je nagaat dat aan boord van het vrachtschip... dat naar alle waarschijnlijkheid gezonken is, uh, zo'n 500 mensen zaten... dan is de vrees natuurlijk wel terecht dat het dodental verder gaat oplopen. Uh, we hebben het ha uh, afgelopen half uur echt niet anders gezien. Het gaat steeds met tientallen, uh, met tien tegelijk. En nogmaals, het laatste aantal nu 62 doden daar. En, en wat is er gebeurd? Het, het schip is gekap, het of zo? Ja, waar men nu vanuit gaat, is de eerste hypothese, is dat er brand uit is gebroken aan boord van het vrachtschip. Toch een enorm schip. Er is daarna kortsluiting ontstaan en het schip zou daarna gezonken zijn. Let wel zou we weten het nog niet zeker. Dat zijn de eerste berichten erover. Maar er zijn ook reddingsboten aan boord aan de kust van Lampedusa aangekomen. Ook stukken drijfhout waar mensen zich aan vasthielden. Men gaat er wel vanuit dat in ieder geval mensen massaal dat vrachtschip hebben moeten verlaten. Wat er met het schip gebeurd is, weten we niet. Hm. Maar dat mensen in het museum uh, terechtkwamen, daaronder ook tientallen kinderen, dat weten we inmiddels wel. Ja, de, de, de weersomstandigheden, is daar iets over te zeggen? Brand aan boord in elk geval. Hoe is het met de weersomstandigheden daar ter plaatse? Nou, beelden die ik nu zie, is dat het daar kalm en rustig is. He, het is een van de mooiste kusten daar in het zuiden met heel blauw water. Maar ja... Uh, we, uh, ...dat vermengt zich nu daar met beelden, hè, live beelden die ik hier nu zie aan die zuidkust... ...van huilende hulpverleners die eigenlijk niet weten wat ze moeten nee. beginnen. Is, is duidelijk waar dat schip vandaan kwam en waar de vluchtelingen die aan boord zijn, uh, waar die vandaan komen? Nou, ook dat is nog, uh, uh, dat zijn nu de eerste berichten over waarschijnlijk kwamen de mensen uit Afrika... Uh, en waar ze een aantal dagen onderweg Maar het kan ook uit Syrië afkomstig zijn. Dat is natuurlijk een hele nieuwe ontwikkeling. De route vanuit Syrië naar Zuid-Italië toe. Er zijn sinds begin dit jaar al zo'n 6000 vluchtelingen, vluchtelingen daar aangekomen. Dus het is even kijken waar deze mensen vandaan komen. Mensen. Er mengen zich ook vaak. Een deel uit Afrika, en een deel misschien uit Syrië. Ja. Daar uh, weten we de komende uren meer over. Een schip met mogelijk 500 mensen aan boord gezonken bij Lampedusa. En tot nu toe zeker 62 doden geborgen. Rob Zoutberg was dat vanuit Rome. Terug naar lijn 1 naar Jeroen Wilaard. Dankjewel, je wel, Het is uh, serieus nieuws natuurlijk. Uh, in, uh, weer een botsing van werkelijkheden... met uh, uh, ja, het gouden windei. Uh, wind wind uh, valse voorlichting van producten. Hele veel van dat soort producten in uh, de schappen. Ik was nog niet aan mijn oproep aan de luisteraars toe. 0800 1121. 0800 1121 is waarover u kunt bellen. Of u zich ook wel eens misleid voelt. Of u zich wel eens afvraagt... Wat er, als het eigenlijk wel klopt wat er op dat etiket staat. Bijvoorbeeld van de Stevia. Kunt tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1apenstaartje.nl um, Gouden windeiders vandaag hier uh, bij uh, de Gouden Brouwers. Hilde anne de Vries van Foodwatch. Maar het was even snipt, hè, nipt, nipt En Albert Heijn had hem ook bijna gehad. Er hebben ruim 14.000 mensen hun stem uitgebracht. Uh, maar Albert Heijn is een terechte nummer twee... met maar 66 stemmen minder dan Natrena Stevia Kristalpoeder. Oh, sneu. <laughs> Albert Heijn had hem zo graag gewild. Ik euh, ja, vraag me af of ze hem graag gewild zouden hebben, maar dat betekent niet dat het niet terecht zou zijn. Waar ging het in dit geval om bij Albert Heijn? Nou, Het ging om één product uit de lijn Puur en Eerlijk van Albert Heijn. Uh, wij hebben de zalm in bladerdeeg uh, onder de loep genomen. Uh, er staat een Puur en Eerlijk logo op. Dat suggereert uh, richting consumenten dat het uh, ja, volledig verantwoord is. Maar er zijn eigenlijk alleen maar eisen gesteld aan één van die ingrediënten, namelijk de vis. Dus dat betreft 21 procent. Uh, en die is verantwoord gevangen, maar hoe verantwoord de overige ingrediënten zijn, daar heeft Albert Heijn... geen enkele eis aan gesteld. Hebben jullie daar eigenlijk... dagwerk aan? Want uh, ik ben daar... een kwartiertje in Albert Heijn. Neem ook... wel eens iets puur en eerlijks mee. Al is het... geen zalm en bladendeeg. Maar ik vraag me dan toch... echt af met een oprechte keus... voor biologische producten... producten hoe puur en eerlijk ze zijn. Zijn jullie wat dat betreft eigenlijk al klaar... met de afronding van het puur en eerlijk onderzoek? Nee hoor, nee. Puur en eerlijk... Uh, daar gaan we nog achteraan in de komende tijd. Want uh, ja, Albert Heijn heeft eigenlijk... aangegeven dat ook de duizenden consumenten die al eerder van hun eisten om puur en eerlijk, echt puur en eerlijk te maken... dat ze dat niet serieus willen nemen. Wil Jansen, ben jij daar al klaar mee met onderzoek puur en eerlijk? Bij onze nationale kruidenier? Ik, eh, ik, nou, ik, zou, ik heb de neiging om het groter te trekken. Dus vanaf het moment dat je de supermarkt binnenwandelt... gebeuren er allerlei dingen die niks met de realiteit te maken hebben. Van voor naar achter worden we misleid, eh, bedonderd. en eh, dat, is, dat is de hele opzet van het verhaal. En de controleurs hebben er minder geld voor, hebben we pas geleden kunnen ja, lezen. Ja, ja. Een beller aan de telefoon, Rut, die is boos over Vanillevla. Ja, er zijn toch ergere dingen in de wereld, Rut. Ja, dat klopt. <lacht> die zijn er ook. Als je dat Lampedusa maar... net hoort, nou, nou, nou. Ja, nou. ja, ja. Dat, dat vind ik vreselijk erg ook voor die mensen. Maar nou, je dit aanhoort, de hyperigheid om daar gelijk weer zo'n uitzending voor te onderbreken. Dan denk ik, het is heel erg, maar het had ook tot 11 uur kunnen wachten... Het uh, is dus om het half uur is het een journaaluitzending om dan nou te onderbreken. Dan, dan is er een opgekloptheid van oh jongens, er is iets gebeurd. En uh, actie en sensatie. Als Willem-Alexander dood van de fiets valt, een kwart voor elf, dan onderbreken je de uitzending. En voor de rest gewoon wachten tot elf uur. Nou ja, goed, goed. dit is natuurlijk ernstig genoeg. Het applaus was trouwens van uh, de eindredacteur Barbara. En ik oh. zeg je, ik ga niet acuut deze bus verbouwen en publieke omroep nogmaals. Okay. Maar laten we het even over van die vla hebben. Ja. He, gezellig. Ja. Wat is daar nou ja. weer mis mee? Die als je, ik ben zo'n zo zo zonderling die misschien nog de etiketten leest en dan staan er uh, termen als uh, droge melkvrije bestanddelen en allerlei andere vervullende termen. En als je dan oude verpakkingen bekijkt, dan stond er gewoon wij. En voor de mensen die niet weten wat wij is, als je van melk kaas maakt, dan is, als de kaas eruit is, dan blijft er een viesgoedje over, wat de boeren vroeger in de sloot lieten lopen en ook al ze aan de varkens voerden als ze een keer uh, door de war waren. En dat is wij. En dat smaakt vreselijk. Als je dat ooit geproefd hebt, dan vergeet je nooit meer. Je zegt eigenlijk, en... er zit niet in wat, je, wat erin zou moeten zitten. Net zoals laatst over die koeien blijken paarden te zijn, toch? Juist, juist. Je gaat er niet dood van, je wordt er ook niet ziek van, maar het hoort er niet in. Het staat in geen oud recept. Het is vies van smaak, maar het ergste is, het moet geneutraliseerd worden door allerlei andere goedjes. En dan krijg je dus nare smaakstoffen en verbloemende stoffen... Uh, Massa suiker, ook waanzinnig. Massa suiker moet er dan in. En dan denk ik, jongens, laat die wij weg. Maak er iets anders van. In Zwitserland wordt er Rivella van gemaakt. Ook een goed idee. Wegwezen met die honden. En uh, wat die etiketering betreft, ja, ook die, die mixpakken van uh, mixzappen met, uh, daar staat met grote letters druivensap en druivenbramen en dit en dat. En als je naar gaat kijken, dan is het. Uh, 70% appelsap en nog wat vlierbessen sap. En er zit er 2% ruivensap in. Ja, maar nu heb ik ook een, een reactie van Jacques. Hè? Die, die valt uh, Foodwatch aan en zegt... wat kost nou eigenlijk zo'n club... die weer eens namens ons zo nodig iets... of iemand aan de schandpaal meent te moeten nagelen? Kom op zeg, zo dom is niemand, zegt Jacques. Want je kunt gewoon lezen wat er op het etiket staat. En als het kleine lettertjes zijn... gebruik je maar een vergrootglas. Het staat er echt op. Ruud, dank je ja. dat je hierover uh, ja. belt. Ja, ja, ja. <laughs> Wil Jansen straks. Vingers op, want dat is met die kleine lettertjes daar zit, het, daar zit het hem juist in of he? witte lettertjes op een lichtblauwe achtergrond of uh, net scheef gedrukt of, uh, of in een taal die, uh, die geen enkel normaal mens uh, hoeft te begrijpen. En er is op een gegeven moment is uh, in in Engeland heb je dus het rood-geel-groen systeem, he, dus als er te veel vet in zit, dan moet dat de producent uh, dat in rood aangeven. Dat is bij de Europese Commissie voorgelegd om dat in heel Europa te doen. Dat is met allerlei lobby's het tegengehouden, ja, want het belemmerde de vrije keus of zoiets. En nu hebben we vijf icoontjes. Die niemand leest. Maar niemand. nogmaals, je kunt dus blijkbaar niet waakzaam genoeg zijn. Ook, uh, ik, let, okay, nogmaals, ik, ik uh, refereer ook aan de bezuinigingen op de controlerende instituten. En dat geldt natuurlijk ook voor, voor jullie. Want Foodwatch, ja, jullie staan gekleurd op. Iemand vindt dat jullie er eigenlijk maar weer gewoon mensen zo ordinair in de schampen al jagen. Hè? <lacht> Hilde Anne de Vries. Nou, ik denk dat uh, he, ons werk eigenlijk heel erg belangrijk is. Als we kijken naar de gevolgen van ons huidige uh, voedingspatroon. Uh, de zorgkosten die daaruit voortkomen. Uh, het feit dat mensen niet meer weten wat ze eten. Terwijl dat ons recht is. En als je een verantwoorde keuze wilt maken. Moet je weten wat je, ja, wat je elke dag op je bord uh, legt. En dat is gewoon helemaal kwijt. Hè? Het, het, het kunt wel en jullie van, krijgen ook geen subsidie. Uh, nee, wij zijn volledig onafhankelijk. En dat is onze kracht. Dus wij hmm. bestaan uit donateurs. En uh, ja, ideële fondsen. Waar nou, nou, nou, nou denk ik aan een luisteraar die in de auto zit. Die wil straks gaan lunchen. Lange weg. En die uh, komt bij het pompstation. En die wil eigenlijk... Eigenlijk Wel dat sandwichje bacon en ei van joma, nou ja, dat kan dan een sandwich zijn die al een week oud is, bij wijze van spreken. Kunt we nu nog afraden? Ja, nou, we hebben destijds uh, hebben we die sandwich vergeleken met een echte verse sandwich en het duurde beduidend langer voordat hij beschimmelde dan de normale. Je zegt ook, uh, sorry, ja. de Williamson? Michael, uh, Michael Pollen die zegt het ook. Van wie is dat koop, Dat is een, de schrijver van het, het ja, eigenlijk beroemde boek Pleidooi voor echte eten mm -hmm. en die zegt: Koop geen energie waar je ook energie voor je auto koopt. Bij de, bij de pompstations? Bij de pompstations. Ja. Daar moet je geen eten kopen. Wat eten de, is energie, hè? Zijn die pompstations de, de, groot, de groot bedriegers op dit punt? Die, die doen uh, vrolijk mee. Die doen vrolijk mee. Want je, je kan, de, als er, wat is, wat, wat, als er een, een boterham verkocht wordt... dan heb je toch het liefst dat die vanochtend gemaakt is. Of, uh, zo, of zoiets. Maar dat is niet het geval. Jullie komen hier ook van, met de kauwgum van Blue Band aan uh, ja. Hilde Anne de Vries. Ja, die hebben in het verleden uh, de prijs gewonnen. Dat was ook een hele terechte winnaar. Er stond destijds een claim op het wit waar volkoren in zit. Er werd een kunstmatige vezel aan toegevoegd... waar niet dezelfde gezondheidseffecten als bij echt volkoren, uh, brood, uh, ja, aan aangelinkt kunnen worden. Uh, en ja, mensen hadden gewoon het idee dat het brood was. Inmiddels is die claim eraf afgehaald. Maar goed, uh, hè, de gemiddelde consument weet niet zo goed het verschil... tussen een, een, ja, een geïntegreerde vezel en een geïsoleerde vezel. Dus ja... Ja, de suggestie dat je hier nog steeds goed mee bezig bent, die is nog steeds aanwezig. Henk van Gerven is aan de telefoon inmiddels. Uh, Tweede Kamerlid voor de SP. Uh die uh, gaat ook altijd voor uh, puur en eerlijk, toch? Henk, goeiemorgen. Ja, zeker. Uh, kijk, op een, uh, we moeten goed, als we iets kopen, moeten we meteen kunnen zien wat er eigenlijk in zit. En ja, als we nou kijken naar dat uh, gouden windei, die uh, stevia van Natrena... Uh, ja, dan moeten we constateren dat we veel geld betalen, bijna 4 euro voor iets waar, wat er nauwelijks in zit. En als je kijkt naar wat dat kost, dan zou het misschien maar het, het tiende deel moeten kosten... van wat we werkelijk voor betalen. Dus we worden wel een beetje misleid. Ja, maar dat is het kostendeel. Het gaat hier dus blijkbaar ook over volksgezondheid en misleiding. En dit beeld is wel duidelijk dat er een hele kippenren aan gouden windeieren... eigenlijk ter beschikking zou kunnen worden gesteld aan alles wat toch niet helemaal klopt in uh, um, zaken de verkoop van producten... waar de industriëlen zich in allerlei bochten vringen om het toch mooi voor te stellen. Wat kan, u, ja. wat kan de politiek daaraan doen? Nou, de... We kunnen eigenlijk veel minder dan we vroeger konden. We hadden vroeger de keuringsdienst van Waren. Nu hebben we de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Maar die wordt uitgekeerd. Maar er is 1600 man personeel uitgegaan de afgelopen 10 jaar. Het viel eerst onder volksgezondheid. Nu is het onder economische zaken gebracht. En de industrie wordt geacht veel meer zelf te keuren. En dat is eigenlijk de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dus de politiek heeft zichzelf erg onthand. En het toezicht is erg verslechterd, zeg maar. Dus de de politiek houdt dit eigenlijk in stand door uh, de waakzaamheid te, uh, door te bezuinigen op de waakzaamheid. Zeker. Kijk, er zou, er zou weer veel meer toezicht zou moeten worden versterkt. Ook veel krachtiger, meer kwaliteit, meer deskundigheid erin. En ze moeten er gewoon bovenop zitten. Want ja, het gaat natuurlijk om veel geld dat er verdiend wordt... met het produceren en verkopen van voedsel. En er moet gewoon heel goed en effectief toezicht op zijn. En ook onafhankelijk toezicht. En dat is waar het nu toch aan schort. Heel Anne de Vries... Foodwatch. Ja, we zijn het daarmee eens. Uh, wij constateren zowel ja, rondom misleidende marketing als bij voedselfraude... dat de, de boetes te laag zijn, de handhaving niet adequaat... en dat er te weinig transparantie binnen de voedselketen is. En tot het moment dat dat wordt aangepakt en de wetgeving wordt aangescherpt... zal de consument voortdurend te dupe zijn. Denk ik ook even aan uh, de reactie van onze visionair Jan Bakker. Die zegt, kom op zeg, moet de consument ook niet gaan afschilderen... als willoze prooi van gewetenloze fabrikanten en winkelketens. Als iedereen zijn gezond en kritisch verstand een beetje gebruikt, kan hij echt wel het kaf van het koren scheiden. De participatiemaatschappij vraagt een kritische consument... en geen watjes die vallen voor listige verleiding. Jan Bakker, mee eens wil Jansen, ook als kritische watcher? Nee, nee ik, vind een, een, ik vind dat een hele arrogante reactie, van die laatste... Want ik zei al, vanaf het moment dat je de supermarkt binnenstapt... is er van vrije keuze geen sprake meer. Want de supermarkt, en de, dus de, de, die, die weten precies hoe wij reageren... en waarop, en op reuk en op, op, op licht, en op warmte. Dus ja. je wordt gemanipuleerd naar een zogenaamde keuze. Laten we deze lijn 1 met het Gouden windeiland ook hopelijk hebben bijgedragen tot enige waakzaamheid. Maar we zijn er nog niet vanaf.